zit van der Linde met het NOS-journaal. In Myanmar zijn de eerste Chinese reddingswerkers aangekomen. China had hulp toegezegd na de zware aardbeving van gisteren. Daarbij kwamen zeker duizend mensen om het leven. Er is zoveel schade dat de totale omvang van de ramp nog niet duidelijk is. Waarschijnlijk liggen nog veel mensen onder het puin. Rusland, India, de VS en Zuid-Korea hebben hulp toegezegd. Ook de Verenigde Naties maken geld vrij. De landen in Zuidoost-Azië komen ook met hulp. Dat zegt samenwerkingsverband ASEAN. Hoe de internationale hulp gecoördineerd moet worden is niet duidelijk. In Myanmar woedt een burgeroorlog... en het militaire regime heeft niet de controle over het hele land. De man die gisteren gewond raakte bij een schietpartij in Oosterhout... ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Bij de schietpartij kwamen twee mensen om het leven. Zij werden zwaar gewond gevonden en overleden later... De politie houdt er rekening mee dat de slachtoffers op elkaar hebben geschoten. Ook waren er mogelijk meer mensen betrokken bij het incident. De politie hoort nog getuigen. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. In een oude brandweerkazerne op Urk heeft vannacht brand gewoed. De kazerne was niet meer in gebruik en voor zover bekend was er niemand binnen. Bij de kazerne waren sloopwerkzaamheden begonnen... zodat er appartementen op die plek in Urk kunnen komen. Bij zeker 25 rashondenverenigingen is het toegestaan om met zieke honden te fokken. Dat blijkt uit onderzoek van Zembla. Deze praktijk is verboden, want hierdoor kunnen honden worden gefokt met erfelijke afwijkingen, zoals gewrichtsproblemen en epilepsie. Het gaat onder meer om de sint Bernhardhond. hond De NVWA noemt het zeer ernstig dat de rashondenverenigingen dit toestaan. De toezichthouder gaat bij de fokkers langs. Het weer vandaag blijft het droog met vooral in de kustprovincies zon. Vanmiddag enkele stapelwolken en 10 tot 14 graden. Morgen enkele buien, maar tussendoor is er toch ruimte voor wat zon. Dan is het 12 of 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu, goedemorgen Zandvoort. Ja, goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen Zandvoort. Zandvoort. Goedemorgen Hans. Ja, goedemorgen Ger. Alles goed jongen? Ja, het is. Ja, uh, ja, heb je nou, wel eens naar buiten gekeken? Nou, de zon schijnt zie. Wat een feest jongens. Nou, het is ja. toch helemaal te gek. Ja, absoluut. Ik heb vanochtend al een uur over het strand gelopen. Oh, je had en, wat mee We doen het de dertig van Zandvoort. Ja, dat? nee, we gaan morgen spinnen. hè. Oké, okay, ja, ja. En, uh, ja, ja. en uh, in het laatste uur gaan we erover praten met uh, Marcel Van Rey, ja. die dat uh, elk jaar organiseert. Ja, morgen Bij, er uh, weer honderden lopers door het dorp heen. Met, uh, uh, ja, en dan, uh, dan staan dan, dan, dan staan er, uh, ik denk, uh, een stuk of dertig uh, spinfietsen ja, ja. voor Nuff, en uh, die moedigen dan. Ja, dus dat weet ik. Ja, de ja, lopers aan. Ja, ja. de ja, dat lopers is leuk. Moedigen de Maar je had zand. ook mee kunnen fietsen, hè. 120 of 180 of 40 kilometer. Had ik kunnen dus ook doen, die is ook morgen. ik heb het niet gedaan. Nou, dat is jammer. Ja, er gebeurt <laughs> een hoop in voor, hè. Er gebeurt een hoop in zandvoort. er gebeurt een hele hoop in Ja, over. zeker. Ja. Zeker dit weekend. En lekker dat die treinen niet rijden. Het is ook wel lekker. Oh ja, is dat zo? Ja, ze rijden niet naar Amsterdam in ieder geval. Nee, dat, dat komt omdat ze uh, in Amsterdam aan het verbouwen zijn. Ja, dat klopt. Ja. Ja, ja. Maar goed, het is natuurlijk wel slecht dat uh, dit weekend dan uh, er geen treinen meer op Amsterdam rijden. Ja, dat is heel jammer. Ja, ja. Ja. Dat is jammer, dat is toch een of andere miscommunicatie oh, ergens, ik denk, denk, het, ik, ja. denk ik. Denk ik. Het ook. ik denk het ook. Maar goed, het is weer eerder gebeurd. En, uh, hey, en om twaalf uur is het uh, um, zonsverduistering. Een gedeeltelijke zonsverduistering. Ze gedeeltelijke... dus zullen er niet heel veel van zien, denk hmm. ik. Maar maar wel uh, interessant. Ja, ik heb een meegemaakt dat het uh, echt donker werd. Dat, was, dat vond ik wel mooi. Ja, dat heb ik in Frankrijk een keer meegemaakt. Ik kan het uh, aan het golf ergens in, in bij Nutspeed. En, uh, ja, het werd ja, gewoon donker in die bossen. Ja, ergens. bijzonder hè? Ja, is heel bijzonder. Ja, ja. Ja. Dat ja, was wel een Ja, ja. Nou, nou wat, rest, dat, dat, wat gaan we al doen, Ger? Nou, dat zal ik je vertellen, Hans. Betel. Ik uh, heb een uh, fijn, fijn programma in elkaar geschroefd. Nou uh, samen, ja, samen met jou. Hè. Ja. Ja, en we hebben zometeen uh, de uh, activiteiten van de IVN Zuid-Kennemerland. dat is een, uh, een organisatie Natuurorganisatie. die uh, ja, dan heel veel voor de natuur doet. Daar gaan we over praten met Henny Terpstra over de telefoon. Daarna heeft Carina een gesprek gehad met Menno Weda. Zeg je dat wat? Ja. Nee, Menoweda zei mij me eigenlijk niets. Je hebt het gisteren uitgelegd aan mij. Maar, ja, dat is een man die heeft meegedaan aan een programma. Ja. En uitgekozen uit 3000 mensen. Uh, om uh, zeg maar gedropt te worden in uh, Noorwegen. Uh, met niks. Oh, nou, dus niet veel. Dus alleen een camera. Ja, Oké. Okay. En dus uh, hij moest zichzelf uh, filmen. En uh, nou, nah, hij heeft er een prachtig uh, gesprek over. Wat we in twee delen gaan uitzenden. Deze week doen we deel 1 en volgende week deel 2. Oké. Okay, dus ja, uh, de moeite, ja, moeite ja, waard. Ja, leuk, leuk. Daarna hebben we uh, Gert-Jan uh, Bluis aan de telefoon. De, de wethouder. Wethouder. Uh, over de toegankelijkheid uh, in Zandvoort. Ja, er komt een roltrap uh, op. Er komt een roltrap, uh, ja, roltrap. althans, ja. dat is het ja. idee. En, uh, nou, we gaan eens vragen wat, uh, wat hij ervan vindt. Want ja. het is natuurlijk ook de lift uh, van het strand. En, ja, uh, ja in, in, in dat kader uh, past dat natuurlijk absoluut, wel. Absoluut. Dus, uh, en als laatste, uh, de eerste, het eerste uur hebben we uh, Annette van Veen en Wendy Jacobs. Annette van, van Derveen. Veen. Van der ja, uh, toneelvereniging uh, Hildering. Met uh, hun een nieuwe stukken, stuk, de doen. Ja, leuk, Ja, we leuk. Gaan over praten. Oké, okay, en dan in de tweede uur hebben we nog Hans Rijmers van uh, Jazz in Zandvoort. Uh, hij is onder andere van de week in de krocht geweest, uh, de verbouwing. En de, de, de, de, de nieuwe uh, gebruikers hebben, hebben, uh, hebben gekeken, even van de week. Hè, wat, ja? nou, dat horen we dan van Hans, hoe dat gegaan is. Ja, um, hoe het er nu voor staat. Hoe het er nu voor staat. Omdat we ruimte te krijgen en dat soort dingen. Ja. Um, Carina die heeft nog, uh, die gaat ook over die kippen trap praten met de, de oh. mensen die er een beetje omheen zitten. De Mels, uh, Mels, Mels, die was positief. ja en de Marco en, de, de, de Mes niet. Nee, uh, Zij gedichten gaan we waarschijnlijk weg. Ja, zeggen dichter gaan dan weg. Ja, ja, en dan, dan gaan we uh, uiteindelijk nog aan het einde praten met Marcel van Rey ja. over het spinnen bij de circuitrun. Nou, ze staan altijd in de Altenstraat bij uh, Nuf. ja En dan hebben we weer een bijzonder fijn programma. Ja, hartstikke goed. Nou, dat is en we hebben goed. de eitjes, hè? Met we hebben eitjes ja, dat is levensgevaarlijk. Ik zal nou. ze iets dichterbij zitten, dan kan ik er <laughs> makkelijker bij. We gaan eerst even muziek draaien. Nee, niet. En Maya Kop. Nee, we, hebben... we, hebben... nee, we hebben Maya Kop nee, nee, nee. nog helemaal niet geïntroduceerd. Hebben... Maya doet de muziek ja, en ja. niet. En, en, en, en, dus en, en we en, hebben en. iemand aan de telefoon. Oké, heel drops. Gaan we meteen meteen niet praten? of? Laten uh, we dat uh, doen. Nou, dat kunnen we doen natuurlijk, ja. IVN zuid kennemerland uh, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, een, uh, we hebben een programma gezien wat er allemaal gebeurt de komende drie weken. En dat is niet mis. <laughs> dat is niet mis. Jullie hebben het druk. Ja, het is altijd het, voor het voorjaar barst los. Ja, ja. een beetje rustig is. En dus hebben wij uh, onder andere op 6 april de Stinsenplantendag. Ja, dat is uh, even kijken, Stinsenplantendag. ook. Stinsenplant de Stinsenplantendag. Stinsenplantendag. Ja. Kun u er iets meer over vertellen? In Bloemendaal is dat, hè? Ja, het is in, in, uh, thijse, op Thijstershof. dus een heemtuin in Bloemendaal. Hm. En stinsenplanten zijn uh, hoogzaak tot bol- en knolgewassen. Die al vroeg in dit voorjaar kunnen bloeien omdat ze een voedsel bij zich hebben. Hm. En ze profiteren van het licht op de grond omdat, ja, omdat bomen nog geen blad hebben. Ja. En, uh, ja, mag ik? Die zijn ontstaan, de naam is ontstaan doordat de adel in Friesland stenen huizen ging bouwen, nadat mm -hmm. iedereen, een, dat iedereen een houten huis had, dus werd, stins betekent eigenlijk stenen huis, ja. en die mensen hadden geld om, om uh, ja, bolletjes en, en met andere uh, ja, uit het buitenland te laten komen, want de meeste stinsenplanten zijn niet inheems. Oké, okay, vandaar. Ja, ja. Ja, ze hoefden geen moestuin, want hadden ze, nou, die konden ze gewoon kopen. Mm -hmm. Dus zetten dus ze een tuin vol met, met dit soort uh, exotische dingen. Leuk, leuk. Dus dat wordt in ieder geval een mooie dag uh, in het Thijstershof. In Bloemendaal. Uh, prachtige plek daar. Dus Tussen 11 ja, en 4, hè. Zag ik. Wat, ja, tussen 11 en 4 en uh, want, je kunt deelnemen een uh, leuke activiteiten ja, onder andere. excursies. speurtocht voor de kinderen. Ja, leuk, uh, leuk. Gratis, gratis koffie en thee. Ja, goed hoor. Maar het is niet het enige wat jullie doen. Nee, ik zag op uh, dezelfde dag eigenlijk is er ook iets met uh, de, de vogelwerkgroep die dat doet. Ja, ja, er zijn uh, ja, soms zijn dingen dubbel. Dat, dat, ja, dat, dat, dat, Daarom kom je, dat, je natuurlijk niet aan. Ja, er is een bomenexcursie iets later nog Daan uh, in uh, ja Er zijn uh, allerlei vogeldingen. Dus uh, ja, heel handig is om even te kijken op de site van IVN ZK. Ja, daar staat alles op. Hè? Ja. Daar staat ja. alles op. En aanstaande zondag uh, organiseert het IVN uh, een bijzondere wandeling... op de Algemene Begraafplaats aan de Kleverlaan in Haarlem-Noord. Wat, wat kunnen we daar verwachten? Uh, dan, ja, op, op de, dat is een, een ontwerp ook van Springer. Volgens mij de Begraafplaats aan de Kleverlaan. En daar zijn allerlei speciale bomen zijn daar geplant... En ook, want de begraafplaats is niet een vierkant stuk. Dat zijn allemaal slingerende paden. Dat is een mooie begraafplaats, ja. Ja, zeker. Dus dat is mooi. Ik zag ook dat er op 11 april een strandtestcursie is. Op het strand van IJmuiden. Standvoort, dat kon niet. Waarom is Strandvoort overgeslagen? Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet precies weet. Maar in ieder geval, ze zoeken daar natuurlijk naar waar je het meeste dingen kunt vinden. Ja, ja. In Nermuiden is het lekker breed. Ja, het is behoorlijk breed. Nou, is stond het ja. ook, hoor. Als het app is, dan valt het ook allemaal wel mee. Maar, maar goed, uh, dat is, uh, de, dan kun je kijken hoe het uh, gaat met, met de duinen. Uh, de jonge duinen, de, de, dat soort zaken. Kun je, de, ja. En dan krijg je uitleg over van, uh, van experts op dat gebied waarschijnlijk. Sorry? Dan krijg je uitleg van ja, experts ja, op dat gebied. Ja, logisch. Zo heeft iedereen binnen het IVN zijn eigen ja, uiteraard. Ja, ja en er ja, gebeurt een hoop hè, in de duinen met... Uh, ja. Uh, aanwas van de duinen, et cetera. Dat is interessant. Uh, Oké, okay. uh, 13 april is kennen we Vogeldag. Ja, maar dat is, dat is niet een, een voor... voor uh, ik weet niet of ik dat gelezen heb. Mm het -hmm. is niet, niet voor uh, publiek. Oh, het is niet okay. voor publiek. Oh. Nee, het niet, niet voor, ja, als mensen in, uh, geïnteresseerd zijn om te helpen bij de organisatie, bij de organisatie want daar uh, ontbrak het een beetje aan. Oh, op die manier. Dat en, is uh, toch van harte welkom, neem ik aan. Gewoon, ja, ja. ja. Uh, nou ja, we hebben het een beetje doorgenomen en, uh, dus ik, ik, heb, ik, ik. heb hier. Uh, het is een beetje uh, van de website gehaald wat er allemaal uh, aan de hand is. En dan dus ja? zie ik op 13 april uh, is er nog iets in het Heimanshof in Hoofddorp. Hoofddorp, ja. Ja en dan, maar dan gaat het over naar 20 september. Gebeurt er dan tussen 13 april en 20 september? Oh nou, nee, nee, er is eindeloos veel. Maar ja. Is... Ja, je kan niet alles uh, opschrijven. Nee, natuurlijk. het op de website als je het dan Er en Al wat andere dingen. Nou ja, het is in ieder geval allemaal na te lezen op www.ivn.nl. IVN-ZK. Ivnzk. oh. zuid kennemerland Ja, zuid kennemerland Want de IVN is best groot, hè? Ja. Is landelijk. Ja, zeker. Zeker, zeker. En hoeveel mensen zijn er bij zuid kermerland dan aangesloten ongeveer? Vrijwilligers, et cetera. Ik denk dat wij iets van vier en vijfhonderd donateurs hebben. Maar oh, dat is op, op, Ja, maar dat, dat, die zijn niet allemaal actief. Mm -hmm. Maar goed, er zijn werkgroepen die... Uh, amfibieën en werkgroepen ja. excursies en werkgroep dit en maar dat. Ja. En uh, Dus er is best een heel groot gedeelte is, is actief. Wat is uw eigen specialisme? Bomen. Bomen? Oké. Okay. Oh, u bent alles van bomen. En planten oh, En ja daar hebben we het ja, net ja, over ja. gehad. Ja, maar, maar ja, bomen is natuurlijk ook uh, zeer uitgebreid, hè, wat er allemaal uh, groeit en bloeit. Ja, zeker. En uh, uh, heel speciaal. Ja. Heb, heb ik het dan nou goed dat het blad een beetje laat aan de, aan de bomen komt? Dat valt mij op, maar het is natuurlijk koud geweest de afgelopen tijd. Ja, vooral in de, in de, in de nachten is het koud geweest. Ja, daarom, ja. ja, ja. Maar goed, overdag is het dan een graad of 11, 12, 13, 14. Ja. En, en die bomen, die, die, ja, die, dat blad groeit ook s'nachts dan of zo? Hoe moet ik dat zien? Nou nee, ze hebben natuurlijk die sapstroom moet eerst op gang komen en daar hebben ze een bepaalde temperatuur voor nodig. Oké. Okay. Ja. En, uh, ja, en nou ja, de ene boom is de andere ook niet. Nee, dat dus is waar. Het later, later in blad, dan de andere vlier doet het andere en de campagolie die doen het allemaal goed. Uh -huh. de, rest, de rest volgt. Wat is uw de... favoriete boom? Oh, geen, ja, eigenlijk eik. Nou ja, dat, dat is toch een uh, prachtige... Dat is een flinke boom. Een robuuste, ja. robuuste boom, <laughs> zullen we maar zeggen. Zeker, ja. zeker. En die is, uh, heet het voor de biodiversiteit heeft uh -huh. heel veel uh, ja, mogelijkheden. Ja. zeg maar, een, een plataan, ook een prachtige boom. Ja, ook mooi. Populier vind ik ook wel mooi. Ja. Nou ja, heel veel, heel veel bomen staan op dit moment in bloei, Van die van die bloesemen. Ja. Prachtig ja. om te zien. Ja, die bloesemboom. Het zijn ja. dat is ook altijd wel grappig, want ook een eik en een beuk, ze bloeien allemaal. Maar mensen hebben heel, eigenlijk geen idee dat eh, alle bomen bloeien. Hm. En, maar ze doen het wel, want anders hebben ze geen nageslacht. Ja, maar goed, die nee, bloesemboom, daar zie je het echt aan. Hè? Met, met, ja, met, met die nee, wit-roze ja. blaadjes, dat is wel. En een mooie ik, mooie. Heb, ja. ik heb me laten vertellen dat uh, omdat het zo kouder is s'nachts, dat uh, de bloesem langer blijft zitten. Nou, dat zou niet zo slecht zijn. Nee, maar is dat ja, zo? Nou, kijk, als het s'nachts als het, uh, koud is... maar ja, ik denk overdag is het toch in verhouding behoorlijk warm. Dus ik denk niet dat het, uh, dat, dat waar is, dat die vloes langer blijft zitten. Oké, okay. zou wel leuk zijn. Ja. Dat is prachtig ja, zeker. Oh, dus dat is mooi, wel werd, ik werd er al helemaal blij van. Ja, eigenlijk wel, ja. <lacht> ja. Nou ja, goed, uh, uh, waar gaat u zelf heen aan die... Uh, nou ja, ik, ik ben nog de coördinator van de kinderafdeling van die extensie. Oh ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dus daar ga ik mij ernstig mee ja. bemoeien. Ja, ernstig mee bemoeien. <lacht> heel goed, heel dat, goed. Dat klinkt dreigend, maar dat valt wel mee, denk ik. Nee, uh, nou, ik hart, hartelijk bedankt, bedankt voor uw bijdrage. Ik vond het uh, ja, interessant. Het fijn dat fijn dat het eventjes uh, aan de orde kon komen. Ja, ja, ja zeker. Ik, ik denk toch wel op standvoorten dus ook wel zeer uh, geïnteresseerd zijn in de prachtige natuur om ons heen. En het is zeker de moeite waard wat IVN doet, kennen maar. Ja, nou ja, het insteek van de IVN is te, te, uh, uh, in tegenstelling tot, of nou ja, niet helemaal, maar de KNNV, dat zijn meer de specialisten, de mensen enthousiast maken voor de natuur. Ja, dat, dat is belangrijk, hè? Ja. Ja. ja. Nou, mevrouw Terfstra, hartelijk okay. bedankt voor uw bijdrage en uh, geniet, nee, geniet van het mooie weer. Gaan we doen. En dan uh, spreken we misschien later nog, dank u wel. En een mooie weekend. En bedankt. Oké, okay, bye-bye. Dank u wel. Dag. Dag. Van Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur met politiek, cultuur en sport op ZFM. FM. Ja, ja uh, nou, we, we, we, we, we hebben het al verteld. We krijgen zo'n een, een, een verslag van Carina. Ja. En Carina heeft een gesprek gehad met Menno Weda en hij is uh, gedropt in uh, Noorwegen uh, voor een televisieprogramma. Alleen met een camera en daar heeft hij een, ja, een heel verslag van gemaakt. Hoe hij het beleefd heeft. En Carina gaat, het, gaat met hem praten. En dat hebben we in twee delen gedaan. Deze week doen we deel 1 en volgende week deel 2. Nou, we gaan luisteren. Goed. Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM. Goedemorgen Zandvoort. Ik ben hier op het circuit. En dan zal je denken, waarom ben ik nou weer op het circuit? Nou, omdat ik Menno Veda heel graag wilde spreken. Menno zit nu hier weer tussen de raceauto's. Maar het is toch alweer een tijdje geleden dat je meedeed aan het programma Alone. En daar was helemaal niets wat betreft uh, snelheid, de snelle drukte om je heen. Ja. Daar was juist stilte. Want kun je even voor de luisteraars uitleggen wat het programma Alone is? Inhield. Ja, zeker. Uh, Alone is een programma waarin uh, negen mensen, uh, negen Nederlanders uh, met ervaring in survival worden gedropt in een heel groot, aan een heel groot meer in Noorwegen. Uh, je kan elkaar niet tegenkomen, je kan elkaar niet zien, je kan elkaar niet horen en we krijgen allemaal dezelfde tas met items mee om te overleven... En een paar setjes kleding. En dan is het de challenge om zo lang mogelijk te overleven in de complete wildernis uh, van Noorwegen. In je eentje. Waarom wil je dit? Ja, voor mij is dit echt de ultieme vorm, de ultieme uitdaging die een mens kan hebben. Het is de ultieme vorm van leven. En mm -hmm. ik wilde eigenlijk aan mezelf bewijzen van uh, testen. Niet eens bewijzen. Ik wilde mezelf testen hoe ver ik hierin kon gaan en hoe lang ik dit zou kunnen en hoe ik daar zou gedijen en wat het met je doet om dus helemaal alleen in de, in de wildernis te zitten. En uh, daar uh, mocht ik uh, voor uh, naar Noorwegen toe om hier aan mee te doen. En ik werd daarvoor uh, gekozen en dat was, uh, ja, was echt een droom die uitkwam. Oké. Okay. Ja, want je doet jezelf nogal wat aan. Ja, het klinkt als heel erg afzien en het was ook echt wel heel zwaar. Maar het was wel voor mij een droom. En dat zorgt er wel voor ook dat mijn mindset vrij goed was. Waardoor ik best wel lang heb volgehouden, denk ja. ik. Ja, ik, je zou denken van waarom ben ik dan nu niet eerder bij je geweest... Ja. om je te interviewen. Want het programma is inmiddels uh, te zien geweest natuurlijk. Ja. Maar ik denk ook wel van juist vind ik het nu mooi. Want wat neem je nu mee? Ja. Hè? En daarom wil ik je ook graag spreken. Waarom neem, wat neem je nu mee uh, na zoveel maanden met deze prachtige ervaring in ja. deze drukke wereld. Ja, het mooie van... Uh, het is uitgezonden op Videoland. En het fijne van Videoland is natuurlijk dat het een streamingdienst is. Dus dat je eigenlijk kan terugkijken wanneer je wil. Dus het is niet op de lineaire tv geweest. Nee. Alleen aflevering 1 op RTL4, geloof ik. Ja. En daarna is het... Dus, dus uh, de, het moment dat, uh, dat dit interview is, dat is... is nog steeds mogelijk om alles terug te zien. Mm. Maar jij hebt nu wel ook het verhaal... hoe het is om dan weer terug te komen in deze ja. snelle wereld. Want ja. het is wel, is wel echt een uh, redelijk harde landing geweest. Onbewust ook wel. Ik dacht dat het allemaal wel prima ging. Maar het is uh, achteraf gezien, als ik terugkijk op de afgelopen maanden... dacht ik, oeh, ik was in die eerste weken echt... mezelf weer aan het terug aanpassen aan deze maatschappij eigenlijk. Maar naast dat je heel veel bent afgevallen... ja. Ik geloof, wat zei je, 16 kilo? 16 kilo, ja. Ja, Ik ging er met uh, 102 kilo heen. Ik ben vrij lang... Vrij lang. Uh, heel lang, dames en heren. Heel lang. Ja, en uh, 16 kilo is, uh, was, wel, uh, was wel veel op mijn lijf. Had ik eigenlijk niet door, want ik voelde me tot het einde echt nog heel goed. En ik had het pas echt door toen ik voor het eerst weer een douche pakte toen ik terug was. Toen ik met mezelf ging wassen en dat ik dacht van, van, van wie is dit lichaam eigenlijk? Want ik herkende mijn eigen lichaam echt niet meer. Dus het, het had lichamelijk veel meer met me gedaan dan, dan ik eigenlijk dacht toen ik daar nog zat. En geestelijk, want op een gegeven moment heb je echt, echt honger. Ja. Uh, wij zouden na twee dagen niet eten al helemaal duizelig worden en ja. slap, ja. futloos. Maar jij moet door, want jij moet overleven. Nou, dat is, dat is best wel mooi dat je dat zegt, want uh, ik heb hier ook wel voor getraind. Bewust uh, ben ik hier naartoe gaan trainen en dat deed ik onder andere door maar één keer per dag te eten. En als je lichaam daaraan went, dan kan je daar prima mee omgaan. En ik zet het nu nog steeds regelmatig voort... dat ik, uh, mijn eerste, echt letterlijk het eerste wat ik eet... pas s avonds rond de uur of zeven is. Zo. Maar ik zit de hele dag vol energie. Als ik zou gaan lunchen, heb ik daarna echt een dip. Dus het is, maar, het is maar net wat voor je eigen lichaam werkt hoor. Maar ik ben hier wel bewust mee aan de slag gegaan richting het programma toe. Om mijn lichaam alvast te trainen aan het onregelmatig eten. Want je weet gewoon niet wat je gaat nee. vinden qua eten en wat je, wat je te eten krijgt. Dus mijn lichaam was er wel redelijk aan gewend. En ik vond het honger hebben daar heel erg meevallen eigenlijk. Nou ja, je hebt namelijk niet andere dingen om je heen. Je kan niet even zeggen... Ik ga even een serietje kijken om uh, mijn zin even te verzetten. Of ik pak even mijn telefoon. Of ik ga uh, puzzelen, weet ik wat. Ja, of ik trek de snackla open. Nee, ja, het is, dus, het, je eet wat er vooral, vooral is. Dus ja, want ik kan me voorstellen dat als je wil... kan je de hele dag denken, oh, ik heb honger. Oh, ik heb zo'n trek. Oh, ja. ik heb zo'n trek. Ja. Maar ik moet uh, een net maken. En ik ja. moet uh, iets uitzetten, want ja... Ja. niemand die het voor me gaat doen. Nee, het is, het is helemaal aan jezelf. Maar die honger valt, valt ja. echt mee. En ja, het is voorhanden. Je dieet is niet heel erg... Uh, uh, veel variatie. Ik heb daar uh, drie dingen gegeten. En dat zijn bessen. Uh, dat is vis. En dat... Vis bestond wel uit forel, zalm of paling. Maar... Oh, toch nog wel wat op het menu. Ja, maar vis, vis is vis. <laughs> ja. en, en kanterellen, dus paddenstoelen. En dat was eigenlijk het enige wat ik at. Zo. En ik deed, deelde het zo in dat ik... Smorgens begon ik voor mezelf, zodra ik wakker werd... forceerde ik mezelf door echt een volle liter water te drinken. Um, en daarna twee... Um, handen met bessen te eten. En daarna had ik de hele... Dag niks Dag En was ik gewoon aan het werk met uh, of mijn hut bouwen of wat anders bouwen. Of op zoek naar eten. Nou ja, de dingen die je doet voor overleven. En dan was het eerste wat ik at echt weer s'avonds. Dacht ik van als het nou donker wordt dan stook ik mijn vuurtje weer op. Dan zit ik weer lekker bij mijn kacheltje. Bij mijn open haartje. En dan mag ik mijn zalmen gaan eten die ik gevangen heb. En dat was een ja. soort van beloning richting het eind van de dag. Ja. Dus daar keek ik de hele dag ja. al naar ja. uit. Waardoor je eigenlijk die dag lekker, lekker doorkomt. Want ik kan me voorstellen, je bent daar gedropt. Uh, de eerste paar dagen is alles nog nieuw. Denk ja. je dan van, oh ja, nu heb ik gewoon zin om even die uh, watervals eventjes te uh, gaan bekijken. Ging je echt ook eerst op ontdekking uit. Ja. En merkte je daarna, oh ik moet mijn energie wel sparen. Dus ik blijf een beetje, ik ga niet te veel wandelen en niet te veel... Ja, alles wat je zegt is waar. Ik, ik had echt een plan van tevoren, ja. van hoe ga ik dit aanpakken. En het eerste wat ik deed, uh, toen ik gedropt werd... en tot mijn grote frustratie was ik een van de laatste die gedropt werd... want dan werd die weer weggebracht met een boot... en dan was die andere deelnemer weer met een helikopter... en ik stond er maar ik dacht, jongens, die daglicht tikt weg. Ik moet nog iets van een hutje maken... want ik wil niet in de regen slapen vanavond. Nee. Dus ik was pas echt vrij laat dat ik gedropt werd. Maar het eerste wat je gaat doen, oké... Okay, ik moet nu eventjes een uh, tijdelijke shelter hebben... En uh, de shelters en onderkomen, de, zo noemen we dat eigenlijk gewoon een ja. tijdelijke hut hebben. Ja. tijdelijke plek waar ik in ieder geval beschermd ben tegen de regen. En dat is het eerste wat ik ga doen, zodra ja. ik er, daar ben. En de plek maakt dan nog niet zo heel veel uit. Eerst maar eens even zorgen dat je niet in de regen zit. En zorgen dat je wat te drinken hebt. Ja. En zorgen dat je um, je uh, eet patroon of je eetvoorraad. Dat je in ieder geval al wat doet om wat binnen te krijgen. Ja. Want je verbrand natuurlijk vrij snel op het moment ja. dat je ook echt aan het bouwen bent. Maar toen pas, toen ik die, die tijdelijke shelter had, toen ben ik de volgende dagen ben ik me gaan focussen op eten. Zodat daar een patroon in kwam. En dat ik ervoor zorgde dat ik wel dagelijks eten op tafel kwam. Daarna, na een dag of vijf, dacht ik van oké, okay, nu ga ik het gebied veel groter verkennen. En ga mm -hmm. ik op zoek naar de Perfecte locatie voor mijn uh, permanent shelter van de, de mijn ja. permanente hut. ja. En uh, dus, ik ben het hele gebied na vijf dagen ben ik heb ik echt uitgekamd van zover ik kon, want dan kwam ik weer tegen een hele grote rotswand aan waar ik niet verder kon. Oké, dan is dit het einde van mijn gebied. En uiteindelijk ja. kwam ik er dus achter dat uh, de perfecte plek voor mijn Permanente shelter was precies op de plek waar ik me tijdelijk had nee. gebouwd. Ja, ja, maar <laughs> ik kende dan wel mijn hele gebied. Ja. Ik had ondertussen uh, mijn voedsel best wel uh, op, op de rit. Er kwam regelmatig kwam er, kwam er vis in de netten. Uh, ik wist waar de kanterellen stonden, waar de paddenstoelen stonden... waar de bessen waren. Maar, dus uh, toen begon ja. het wel echt te lopen. En ja. Toen kon ik me gaan focussen op het bouwen van mijn hut. En dat heeft uh, me heel veel energie gekost... maar ook heel veel opgeleverd. Want het hield me heel erg bezig mm -hmm. en elke keer als er weer een bandje lukte of het lukte om een open haard te maken of ik heb zelfs aan het einde een stoel gebouwd, mm -hmm. dan, dan was dat weer gewoon een, een opsteker. Ja. En zo kwam ik uh, de dagen door. Goedemorgen Zandvoort, elke zaterdag van 10 tot 12 uur op ZFM. FM, FM, FM. Dat was een uh, interessant verhaal met uh, Menno -Weele. Ja, het zal soms zeker... gebeuren dat je zo weer gedropt wordt in, ja, niet normaal, uh, in de hè? wildernis. Maar ik vind het heel knap dat je vanuit... Lijkt me wel zeg... wat voor jou ook, hè, of niet? Of... Dank je. Ja. <laughs> Lekker koud. Ja, dat is zeker <laughs> het kan, ja. Ik kan goed tegen. <laughs> maar het was een, was een leuk stuk van uh, Carina. Ja, absoluut. Goed, we gaan uh, verder met ons programma. Maar uh, voordat we met Geert-Jan Bluis gaan praten over de toegankelijkheid... Uh, en alles wat ermee te maken heeft... gaan we eerst even wat muziek draaien. En dat is uitgezocht door uh, Maja... Culture, is, uh, Club. Culture Club. Wa wa wa Culture Club bij uh, Radio uh, ZFM. Kamma, eh? kamma, kamma, kammer. Kamma, ja, ja, ja, ja, we dat. kennen hem nog wel, hè? De 80 ja. jaren. jaar. Zomersnummertjes, lekker, lekker nummer. Hey Hans, we gaan uh, praten over uh, de toegankelijkheid uh, uh, in Zandvoort. Want ja. uh, een, een aantal maanden geleden is er al uh, een, uh, ja, een, een motie ingediend om een een lift te maken naar het strand. En nu uh, er zijn er stemmen dat de kippertrap een roltrap moet worden. Ja. Ja. En uh, we hebben daar over de toegankelijkheid aan de lijn uh, Gert-Jan Bluis... wethouder in Zandvoort. Gert-Jan, goedemorgen. Goedemorgen, Gertjan. Goedemorgen, heer. Alles goed. Ja, prima. Nou, mooi, ja, mooi. Je geniet <laughs> van het lekkere weer natuurlijk. Uh, nou ja... in Nieuw-Noord, hè. Dus dat is een hele je... bijeenkomst in Nieuw-Noord. Oh, oké. Okay. Uh, Met de bewoners. Dus, uh, oh, wat leuk. Met wat schilder. Leuk. Oh. Voor de samenhorigheid hey. in de wijk te versterken. Heel goed. Heel oh, goed. Nou, dan moet oh, ik straks ook nog, dus... nog even langskomen. Ik ben er een om even te gaan kijken. Ja, want ik ben ook uh, inwoner van zandvoort Noord. Dus ik moet zeker even komen kijken straks. Ja. Maar we gaan het nu even heel even hebben over de toegankelijkheid uh, in Zandvoort.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 dus, dus ja, nee, op zich, de, de, de kippentrap is natuurlijk een fantastische trap. Ja, dus ja er dat zijn was, natuurlijk er is, eerder plannen... Er loopt er niet over. Nee, dat is waar. Er zijn eerder plannen geweest. Hè. Ik kan me herinneren de jongen van Mannen van D66 destijds. Die wilde eigenlijk die hele trap weg hebben en naar woningen gaan bouwen. Dat was ook nog het plan, hè, ooit. Ja, ja, ja. Ja, ja maar dat is... Dat niet zo Dat is, dat is ja, nooit dat serieus. Ik wilde uh... alleen mijn fietspaden hebben. <laughs> ja, dat is waar, ja, ja. ja. Maar um, uh, jij, jij ziet wel wat in dit plan...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 Misschien moet het opnieuw opgezet worden, maar als je, je moet je voorstellen, je staat op een dat. Meestal gaan mensen lopen, maar dat bedoel ik niet hè. Je nee. gaat normaal stilstaan, als je, dat doe ik altijd als ik op reis wel eens ga met, met het vliegtuig, dan sta je lekker stil, dan kijk je zo om je heen. En dan, je zo, dan zorg je ook dat het gedicht op een of andere manier, doordat je erop loopt, zo al lopende dat gelicht leest. Nou, dat is toch ideaal? Ja. Dat ja, klinkt ja. goed. En mooie kunstobjecten bij. En, ja. en toegankelijkheid. Eh, ja, zeker. Voorkomen. Maar denk je dat het eh, qua onderhoud eh, te doen is? Ja, alles is te doen in zo'n, Wij kunnen alles aan in voor toch? Dat is ook waar, ja. Ja, want ik krijg wel een... heel veel... We gaan een lift gaan maken dus de, de, bij, bij het strand. Dus dat, dat, dat moet toch ja, hoe staat het daarmee, uh, Gert-Jan? Ja, Met die lift dat, bij het strand? Ja, nou, daar gaan we een onderzoek nu gaan we starten. inderdaad raadsinformatie in de, raad de naar de Raad. Oké. Okay. Dat, dat we gaan kijken of het toch bij de gaat. ja dat zou wel leuk ja, zijn dat natuurlijk dan natuurlijk wel een soort van bunker door hoor daar ja is ja eens in geweest. Ja. Maar... wat nou, bedoel maar je maar even ja. even, eerst maar even dan schrijven we dan toch eerst de, de kippen trap. kippentrap ja eerst die rol dat vind ik ook roltrap, hè? ja maar moet er moeten nog even daar ook een paar dingetjes nog gedaan worden want je hebt natuurlijk de ingang van de Mel's Place hè dat restaurant ja, ja ja maar goed dat, dat is ook mogelijk he, dat je mee bestopt ja, ja Jeroen ja, je ja, Jeroen ja, van Mel's je Snap je? Ja, dat nee, nee. is heel positief. Ja, ja. Die vond dus het een heel een goed een idee. Ja. Nou, er is in plateau. in. Ja, dus, uh, ja, dus in ja. ja. en ja. Dat, uh, uh, dat platform toegankelijke standvoort... Uh, dat, uh, dat heeft goede plannen altijd vaak. Hè? En ze laten nu ook op Facebook af en toe zien... Dat, uh, hoe, hoe dingen in de weg kunnen staan. Een auto of ja. een, of een uh, is goed, uh, scooters ja. inderdaad. Uh. Ja, het, het gemeentelijk verkeersvervoersplan. Het ja. VVP, dat gaat... Uh, Vanaf, af, verwacht ik vanaf volgende week de, de inspraak in. Ja. En Dat gaat dus over uh, bereikbaarheid, maar ook over veiligheid en toegankelijkheid. Het staat er ook allemaal in. dus ja. over zowel auto's, fietsen, maar vooral ook uh, de voetgangers. Ja, dat is ook belangrijk. Bereikbaarheid hè? van het dorp, de bereikbaarheid van het strand, ja. bereikbaarheid van openbare voorzieningen. Dus uh, ja. dat was deze roltrap perfect is. Ja, dat lijkt mij ook. Nou, maar het dus, is niet dat je denkt, van er de, de, de, de verdwijnt dan ook een stukje uh, historie. die. Ja, maar dan maken we er toch de, de, de kippenroltrap van. Ja, inderdaad. moet moeten wel de naam de, de, de, de, de, de, de kippentrap erbij houden. Ja. ja, dat vind ik wel, ja, dat vind ik ook. En eh, ik ga je over dat GVVP, dat gemeentelijk gemeente goede verkeers en vervoersplan ga ik jou volgende week waarschijnlijk wel pr, äh, spreken. Oh. Ja, over, ja. Voor, nee, van, van, voor, voor, voor de krant, nee, dat, dat klinkt niet dreigend, dat is gewoon... Uh, nee, het klinkt niet dreigend. dat jullie dreigend zijn. Nee, ben je gek, man, dat doen we toch nooit, ben je gek. Nee, nee, maar... Ja, nee, maar dit soort initiatieven vanuit de bevolking is altijd wel, wel, wel, wel, ja, ja, wel mooi. Hè? Wel, wel ik bedoel, uh, niet alles hoeft door de BRW verzonnen te ja. worden. En uh, ja, dit soort initiatieven kun, kun je alleen maar uh, ja, uh, hoe raar zeggen natuurlijk. Ja. Hè? Nou goed, uh, Gert-Jan, uh, hartelijk bedankt voor je, voor ja. je, voor je ja, medewerking. Veel ja, succes ja, nee, nog in Noord, in tot, in Noord. Tot, tot hoe laat is dat? dat? De hele middag, ik moet het om 11 uur openen. Oh, het is uh, ter hoogte van het oude gezondheidscentrum daar uh, in het midden, zo, achter het Vleemingplein. Uh, oh, ja. ja. Er wordt geschilderd leuke dingen gedaan. Oh, leuk. Dan, nou, daar kom ik zeker is, even dan, kijken. andere mensen komen, en we ja. zijn allemaal bezig met nieuw Noord, dus daar staat ja. de aandacht. Dus ja. Leuk. Nou ja, een, een, een heel goed weekend evenstand voor het uh, nu ja. met die wandelaars ja, en morgen. Zeker en 12 kilometer hard ja. wandelen. Maar ja. ja, dus, uh, ja, doe je mee ook? Ja, ik loop 12 kilometer. Echt waar? Oh, geweldig.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 Een, een, colaatje, een colaatje drinken, toch? Ja, ja, ja. Nee, helemaal goed. Ik uh... drinken, we ja. Gert Jan, mag ik jou hartelijk bedanken. Nog een heel fijn weekend. En, uh, wellicht komen we elkaar tegen. Dank en je succes wel. met de kippentrap. Succes. Ja, bedankt. Jo, Oké, okay, bye bye. Goedemorgen, Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur met politiek, cultuur en sport op ZFM. Rick Ashley uit ja. de 80. Het zijn allemaal 80 jaar liedjes, hè? Leuk! Jij, jij, jij, weet leuk. Terug, dat jij weet ook alles terug, hè? Wat zeg jij? Jij weet ook alles, hè? Nou, uit deze tijd weet ik wel ja? een beetje wat. Ja, okay. ja. ja. Dan heb ik, toen zat ik in de muziek. Ja, toen zat jij in de muziek? Ja. ja, en dan, ja, ja, ja, dan weet de, je dan dat, hè? Ja. ja. Ik hey, maar we maar gaan dan. praten over uh, toneelvereniging... Uh, Hildering. Hildering, ja, inderdaad. Annette van der Veen en uh, Wendy Jacobs. Wendy is de voorzitter van de club. Uh, staan aangeschoven. Van harte welkom. Want jullie gaan, weer een, uh, jullie gaan weer een nieuw stuk uh, presenteren, hè? Zeker. De The meeting. 11, 11 en 12 april. Ja, dat klopt. Vertel, waarover gaat de meeting? Nou, het is een, een, een evaluatie naar een jaarlijkse bijeenkomst. We hebben altijd een leuke bijeenkomst met eten en drinken. En dat gaan we altijd één keer per jaar even evalueren met elkaar... Met een uh, grote groep uh, vrouwen. Die helpen oh, dan doen. gaat het helemaal fout ja. natuurlijk. Ja, dat <laughs> zit er wel in. Ja, je moet je eigenlijk voorstellen wat we in Zandvoort ook wel hebben. Al die verenigingen die dan iets organiseren. En dat je dan als bestuurszijder bij elkaar komt om te vergaderen. Ja. Maar je hebt het bestuur is een beetje verdeeld. Dus je hebt het, de oude garde die niets wil dat vergadert. Ja. En je hebt de nieuwe garde die juist eens een beetje wat meer sierigheid uh -huh. erin wil. Maar begrijp ik hieruit dat er alleen maar vrouwen meedoen? Klopt. Zeg echt waar? Ik zeven vrouwen en uh, ik, mag, uh, ik heb de eer om de voorzitter te spelen. Oh, oké. Okay. En ik uh, hoor onder de, onder de oude garde, dus ik wil echt eigenlijk dat er niets verandert. Nee, begrijp maar ik, lekker ja. lekker het is. Geen verandering. Maar dan komt opeens uh, Peter Bluis erbij of zo? Nou, we, we zijn wel bezig. Ja, <laughs> dat heeft natuurlijk uh, een reden, maar dat ga ik natuurlijk allemaal niet verklappen. Maar er komt wel een uh, mo mo mogelijke nieuw uh, bestuurslid bij. Ja? Ja, en dat, is, dat geeft natuurlijk ook weer commotie. Ja, uiteraard, uiteraard. Ja, nee, dat is hartstikke leuk. En, uh, nou, dit is, dat is, een, een, een onderwerp wat, wat, uh, wat uh, interessant is voor een toneelstuk, maar doe je dat gewoon uur? Uh, kun je daar anderhalf uur mee vullen? Ja, het is ongelooflijk. Het is niet verwacht, maar tijdens een vergadering, je, je kunt, uh, nou, dat ontzettend lange uit. Uh, <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, en het is zo dat. Um, we zitten nu, nu op een andere locatie en dit stuk hadden we al een keer gelezen, oh ja, oh. Oh, een paar jaar geleden. En het is echt wel heel leuk. Alleen, het is best wel statig, want het is een vergadering. En voor in de krocht vonden we het eigenlijk een te statig stuk. Maar nu in het LDC was het wel meteen de eerste die naar boven kwam. Oh, misschien kunnen we deze dan een keer spelen, wat leuk. Ja. Dus nu gaan we echt een vergadering spelen. En het, is wel, het lijkt, omdat je weinig handelingen hebt, makkelijk. Maar je moet zo snel gaan reageren op teksten... om het vloeiend te laten lopen. Maar jullie zitten eigenlijk de hele avond aan een tafel te vergaderen? Nie, nie, zet maar. Nou ja, een setting meer met banken en zo. Oh, Oké. Okay. Ja, ja, ja. En we lopen af en toe, maar het is wel wat ja, statiger. Ja. Ja. Soms is het tijdens de vergadering een ja, verhitte discussie... en dan lopen er weer een paar eventjes weg. Dus eigenlijk kun je niet echt zeggen, wordt er nou flink goed vergaderd. Wel, nee, ja. er komt van alles tussendoor dat, nou, vraagt, dat het vertraagt. Jij vraagt, vraagt, dus, uh, Ja, ja, ja. Ja, zo vergaderingen gaan. Maar, um... Hebben jullie het zelf geschreven? Nee. Die, nee, waar, nee. waar komt het vandaan? Nee, wij kopen meestal onze stukken altijd bij de toneelcentrale. Uh, uh, Oké. Okay. En uh, die kwamen dit jaar wel wat vertraagd binnen de boekjes. Dus we hebben wel uh, flink moeten aanpoten om uh, in deze korte tijd de boel... Uh, ja? Zetten, maar waar? zijn er in het verleden wel toneelstukken geweest die jullie zelf gemaakt hebben? Nou ja, ja zeker. Het ja, afgelopen stuk nog Hoogwater. De vorige, ja. Nelly ja. Ik heb -hoge ja, ja. meerdere stukken geschreven. Onze ja, ja. Ja. Ja. Dit goed, is geschreven door Robert-Jan Proos. Is ja. dat een bekende schrijver van toneelstukken? Nee. nee, je kent hem helemaal niet. Nee. Maar het is, het, is, het, is, het is wel goed geschreven. Wel, wel grappig geschreven. Of, uh... Ja, het is zeer grappig geschreven. Ja? Ja, je, en dat, ik kan ook vertellen, het, het heeft ook een uh, zeer verrassend eind. Ja, is dat zo? Ja, een zeer verrassend oh. eind. Nou, daar maken we een mooie teaser van. Dan moet je wel komen kijken natuurlijk, hè? Precies, precies. Hé, <laughs> hey, en de, de, de regisseur, onder leiding van Nathalie Plantinga... dat is een vaste regisseur bij jullie, of niet? Ja, ja, nou, ja. Die doet nu een paar jaar al, vaak oh. in april. Uh -huh. Ja, dus die, die regisseert nu ook, ja, vorig jaar ook, ja. Oké, okay, die, ja. die heeft wel meer stukken ook uh, gezet Ja, zeker. Ja, bij ons, ja ook voor mezelf ja. een gezet jeugdlid, ja. dus die is dan bij onze vereniging oh, ja? oh, wat grappig. verbonden. Ja. Nou, leuk. En hoeveel, hoeveel mensen doen er nu mee aan het uh, stuk? Zeven ja. mensen. Zeven, oké. Okay, ja, zeven dan. spelers en dan nog wel de koorbouw dus dat uh, ging allemaal wel met mensen omheen uh, en souffleuzen en... Uh, maar in, spelen, onze, er zeven. in onze totale toneelclub bestaat uit 35. 35, okay, ja. inderdaad, maar die moeten we al die andere 28 moeten we weer even wachten. Nou, ze mogen, iedereen mag met jezelf een paar mensen mee willen spelen. En er waren nu ook echt maar zeven aanmeldingen. Oh ja, oké. Nou dus, ook ja, zo, oh. ja. Ah. dus dat, dat ligt echt helemaal ja. aan per stuk. En soms waren we, nou, er waren nu iets meer aanmeldingen trouwens. We hebben nu wel inderdaad de twee moeten zeggen dat even niet. Ja. Maar dan kijken we heel erg naar. Uh, hebben ze vorige keer al meegespeeld. En ja. ja, dat dat weet we ook gewoon. Nou, dat is uh, het tweede stuk wat jullie doen in de blauwe trim. Hè? Dat is toch heel wat anders dan de krocht. Ja. De krocht gaat pas, uh, las ik, in de oktober over Dus dit is het laatste stuk wat jullie doen in de blauwe trim. Dat hoop ik. Nou, tenminste, ik vind de blauwe trim ook heel fijn hoor. fijn ja? dat we mogen, Want mogen jullie spelen. Meestal, ja, meestal is het in december dat jullie weer een nieuw stuk. Ja, maar, maar van, we gaan stuk, er dat we in december lekker in de krocht kunnen. Ja, dat we dus lekker bedaard. weer kunnen uitpakken. En dat we weer helemaal kunnen genieten van de ouders weer die daar heerst. Hoeveel ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. stukken doen jullie per jaar? Twee. Twee. Twee, ja. ja, april en december. Ja. Okay. Ja. En het is elk jaar, die, die, die tijd is echt... Uh... Ja, we hebben ongeveer drie maanden per stuk om te repeteren. Dus straks hebben okay. we even een uh, zomerpauze, om het maar ja? zo te noemen. En in uh -huh. september starten we weer tot december en dan januari tot april. En hoe lang zijn jullie dat repeteren voor zo'n uh, stuk? Nou ja, vanaf januari dus tot april. Zo lang? Drie maandjes, twee keer in de week. Zo? Dat is niet gering. Iedereen moest uh, alle tekst daar zo over leren, neem ik aan. Dat is wel de bedoeling. Ja? Maar ja. Ja, de ene keer gaat het makkelijker af dan de andere keer. Maar jij bent als voorzitter het meest aan het woord, waarschijnlijk, of niet? De andere maar. Ja. Er zijn meer mensen. Nou, er zijn, zijn meer voorten, mensen. Hoor, ja. Ja? ja, zeker. Hou ze, ja, hou ja, ze even kort, hè. Ja, ze maar de kaartverkoop gaat ook heel goed, hè? Absoluut. Uh, we kunnen 130 mensen kunnen we hebben. En ja? er zijn nu per avond al 90 kaarten verkocht. Dus zo. we kunnen per avond nog 40 mensen hebben. En het was tot vandaag was het, zeg maar, voor de donateurs mm -hmm. die kaarten konden kopen. En vanaf vandaag is het voor uh, de vrije verkoop. Huh. En waar doe je dat? Uh, waar, waar via, kun der, ik, uh, via Waar website kun je het gewoon bestellen. www.nl.nl Maar niet ergens bij, bij uh, een dorp nee, of zo? Nee, echt een website. Nee. Nee. Ja, okay, dus gaan we gaan met de tijd mee. Modern. Ja. Www toneelhildering.nl Zonder streepje, hè? Ja, toneelhildering.nl toneel ja. ja. En uh, straks in de krocht, hoeveel mensen kunnen er dan uh, kijken? Mm. Heb je Waarschijnlijk inderdaad? ook wel weer echt... 180, <coughs> 190 per aarde. Toch wel? Ja. Okay. Ja. Ja, Want die wel... zaal blijft even groot als... De in De zaal handen. wel, het podium wordt wel iets groter. Het kan ook zijn dat er iets minder mensen in kunnen, hoor. Misschien 180, ja. 180, weet ja. ik niet precies. Maar uh, het podium wordt iets groter. Dan ja, ja. je ja, ja, ja, ja. iets meer speelruimte. En de zaal zelf blijft verder wel... Uh, ik ben ja. heel benieuwd. Ja, want ja, afgelopen week was er een voor voor gebruikers van het van de Krocht de mogelijkheid om even te kijken hoe het allemaal ja. gaat. En ja. Helaas kon je daar niet bij zijn. Nee. Uh, maar uh, nou ja goed, uh, je hebt natuurlijk al eerder beter ook geweest. Hè, om ja. te, om te zeggen wat jullie dan ja. nodig hebben. Ja, ik vind het echt een fantastisch aanpakken met alle verenigingen erbij te ja? betrekken. We hebben meerdere bijeenkomsten gehad. Nou, we goed. worden heel erg meegenomen, ook vooral door Gilles in mailtjes. En, uh, ja. Ik vind dat echt heel goed gaan. Het is in beleefd zoonvoort, hè? Ja, Doe dat, dat met, ja. En We mogen ook helemaal zelf onze wensen en, en alles. Uh, ja, ik vind het vindt echt heel goed geregeld. Ja, want, uh, want ik had in het voorgesprekje even, jullie spullen. Uh, requisite, uh, kleding, is dus het ligt allemaal hier ja, uh, op de beton. tol. Ja. Uh, dat gaat niet mee naar de krocht. Nee. Nee, we gaan wel repeteren in de krocht. Ja. Er komen natuurlijk nog twee zalen boven. Uh -huh. Dus we gaan repeteren. En we, we kunnen echt wel requisieten daar kwijt voor tijdens de repetitie. Tijd, ja, tijden, maar echt de koorbouw, daar, daar krijg je een andere locatie voor. Daar zijn jullie druk nog op zoek. Ja. Ja, dat wordt voor dus, ons ook een beetje geregeld. Hoor. Als, ja. als mensen een, een, een mogelijkheid hebben om uh, ergens wat te doen, dan, dan kunnen ze zich aanmelden bij jullie? Ja, altijd. Ja? We zijn altijd op zoek naar, <laughs> ja. naar spelers, maar ook leden die houden van de koorbouw, van noem maar op altijd. Ja. Jullie zeiden net dat er meer vrouwen dan mannen uh, uh, lid zijn bij ja, jullie, Ja, klopt. De, de mannen zijn wel in de minderheid. Ja. Dus jullie, jullie kunnen mannen gebruiken? Zeker, maar ook vrouwen. Hoor. Ja, ja, ja. Geen gekkigheid ja. van beide. Je, je kunt je hier te plekken aanmelden. Ik kan me te plekken aanmelden. Ja, jij maar, trouwens ook. Ja, maar dat gaan we uh, dat vandaag niet doen. <laughs> maar net <laughs> op, hè? twee keer in de week repeteren. Dus <laughs> Hoeveel? Je, ja, ja, je, moet je moet er wel aan. Ja, je moet er lekker een week in de week. Een gezelligheid. Hè? Dus... Oh, ja, ik ben niet zo goed in teksten. Oh ja. Oh, nee, dat is Dat wordt wel een probleem. <laughs> ja, ja, ja. Hey, en weten jullie nu al wat je in december gaat doen dan? Of uh, zijn we nee? nee? een beetje aan het kijken? We nee, gaan een beetje aan het kijken. We hebben wel wat ideeën. Ja? We hebben nog niet, de leescommissie is nog niet bij elkaar gezien. Maar wordt het een groot stuk, met, met, met, dat meer mensen mee kunnen nou, dat, doen? Zeg maar. ik, ik, dat hoop ik wel. Ja. Het ligt het ook, ook aan of er veel aanmeldingen zijn, maar vaak ja. Ja. in december wel. Dus ja. we willen wel weer een beetje echt ja, de klucht in en ja. een beetje weer Maar als jullie de laatste jaren kijken, als je nu zo'n, wat zijn het, 35 leden? nee, ja, iets, 35 hè? leden, ja. uh, is, is dat minder geworden uh, of, of meer het geworden? Nee, qua laatste leden jaren? niet. Uh, donateurs trouwens, dat gaat ook echt nog steeds mm. wel uh, hoog. Uh, maar onder leden verstaan we dus ook de souffleus, de directeur, ja. de ja. regisseurs, noem maar op. We hebben nu ook bij dit een stuk een nieuwe meid mm -hmm. uh, die meedoet bij ja. de vereniging. Dus we hebben ook steeds meer nieuwe aanwas. Ja? Uh, Oké. Okay. Ja. Maar jullie hebben geen uh, enorme last gehad van de coronatijd of iets? Uh... Nou, het, het enige waar wij last van hebben gehad is dat de, ja, de jeugdgroep daar ja, ja. Die is eigenlijk. Nou ja, voor corona die moeten stoppen. Ja. En die hebben niet meer kunnen oppakken omdat er ook geen registratie te vinden is voor een jeugdgroep. Ja. Dat, dat is wel echt jammer. Dat is bij ons bij corona wel geweest. Oh, er is dus tijdelijk een, een, een jeugdgroep. Uh, we hadden altijd een geweest. jeugdgroep. Hoe jong is het, de jongste lid nu? Sorry, de jongste, oh, de jongste nu. Ja, ik, ik gok. Dat ben jij denk ik wel ja. net al niet. Of, uh. <laughs> ik gok dat de jongste... Oh, dan moet ik, 25 is? Oké. Okay. Denk ik. Ja, en, en de oudste? Zo, ik wil zeggen 70, 80. Ik wil ja. ja, niet zeggen. Ja. inderdaad één heel oud lid. Ja, echt waar? Ja, die, heeft het, uh, ja, die heeft de laatste twee ja. keer uh, meegespeeld. Uh, nou, heel is. erg goed. Ja? Heel erg goed. Peter Bluis, of niet? Nee, nee. Niet, maar, nee. Nee. <laughs> nee, een grapje Peter, sorry hoor. Ja, Willem bedoel je. Ja, nee, leuk, we, leuk. Leuk in ieder geval dat, ja. uh, dat jullie dat weer gaan doen. Uh, uh, nou ja, goed. Kaarten kunnen aangevraagd worden via de website. Ja. 11, 12 april. Allebei ja. om 8 uur beginnen, neem ik aan. Kort over 8. De zaal gaat oh. half acht op. Oh, Oké. Okay. Okay. Ja, ja. Nou. nou. Uh, mogen mogen we jullie hartelijk danken voor jullie komst. Ja, en uh, heel bedankt. veel succes met de verdere voorbereidingen. En uh, ja, vooral jij als hoof, hoofdrolspeler. Ja, zeg maar dat is een zeer net. belangrijke rol. Ja, een zeer ja. belangrijke rol. <laughs> en ik uh, niet met mij uh, loopt? Nee, te, uh, nee, nee. We gaan niet niet dollen met jou. Nee, nee, nee. Dat gaan we zeker niet doen. Hartelijk bedankt. Geniet van het mooie weer. Mooi weekend. Jullie gaan morgen ook lopen. Jullie gaan die 30 kilometer lopen. Gaan we ook nog even doen. Ja, even tussendoor. Hartstikke bedankt en tot volgende keer. Oké. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. in the fall.